Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het CDA is Mona Keizer definitief kwijt. Ze heeft haar lidmaatschap van de partij opgezegd. Waarom is nog niet helemaal duidelijk. Ze heeft er zelf nog niks over gezegd. Mensen binnen het CDA zijn verbaasd omdat Keizer kort geleden juist nog begonnen was... met het schrijven van een verkiezingsprogramma voor de partij. Politiek verslaggever Mark Hamer is benieuwd of ze gaat overstappen naar de BBB van Caroline. Van der Plas. In het verleden heeft de BBB zich ook wel positief over haar uitgelaten. Maar ja, dat zou kunnen. Maar ze zou zich ook nog bij Pieter onzicht. we weten nog steeds niet wat hij gaat doen. Hij is eerst op vakantie gegaan. Ze zou zich daar ook nog bij kunnen aansluiten. Mona Keizer is Kamerlid en staatssecretaris geweest. West-Afrikaanse landen bereiden zich voor op een militaire interventie in Niger. Ze willen dat de staatsgreep van vorige week wordt teruggedraaid. De president van Nigeria zou al steun hebben gevraagd aan de Senaat voor zo'n op operatie. Het inzetten van troepen zou de laatste optie zijn. Eerst willen landen nog kijken of er een diplomatieke oplossing te vinden is. Verschillende bedrijven zien het wel zitten om Van Moof over te nemen. Dat fietsenmerk ging vorige maand failliet. Volgende week wordt één bedrijf gekozen die over een doorstart mag komen praten. De curator belooft dat klanten met problemen daarbij niet vergeten worden. Sommigen zitten bijvoorbeeld nog met kapotte fietsen die niet meer gerepareerd kunnen worden. En Limburgse fruitboomtelers zijn bereid om 10.000 euro te betalen voor de gouden tip in een zaagmysterie. Twee maanden geleden heeft iemand 49 bomen gedeeltelijk doorgezaagd. Het waren voornamelijk kersenbomen en de schade wordt geschat op een ton. Daarom hebben ze een privédetective ingeschakeld. Hij denkt dat het een gerichte actie was. Als u rondkijkt hè, het terrein dan, dan ziet u dat er een afstand overbrugd moet worden van toch wel bijna een kilometer. De bomen staan toch wel op een bepaalde afstand. Dan heeft iemand echt heel veel moeite genomen om niet een aantal, maar gewoon echt, willen ze weten, al die bomen eh, gewoon te vernielen. Hij hoopt nu dat er iemand is die door de beloning van 10k gaat praten. Het weer, vanavond is het droog. Morgen krijgen we weer regen en wordt het een graad of 19. Zondag gaat het hagelen, krijgen we onweer en wordt het hooguit 17 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu, zie het. Oh. Mm -hmm. Quiero deja, quiero deja, quiero deja, quiero deja, quiero deja, deja, deja, deja, deja, deja, deja, deja, deja, deja, deja, deja, deja, deja, deja, The hmm. Simpire